Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De opvangcrisis in Terapel duurt voort. Het kabinet kwam na een dag vergaderen niet tot een oplossing. Ondertussen helpt artsen zonder grenzen bij het aanmeldcentrum... waar honderden vluchtelingen rondhangen zonder duidelijkheid... zegt verslaggever Nasr Habiballah. Bijna iedereen die ik hier vandaag sprak is vooral heel erg gefrustreerd. Dat ze niet weten wanneer ze verder kunnen met hun aanmeldprocedure en dus een opvangplek kunnen krijgen. Er worden geen nummertjes uitgedeeld, er is zelfs geen systeem zeggen ze. En daardoor moeten sommige mensen dagen wachten op een gesprek met de instanties. Als het Interapel volgens plan zou werken zouden asielzoers binnen een paar dagen klaar zijn met hun aanmelding. Maar door de chaos in het personeelstekort duurt dat nu maanden. Het aantal mensen met apenpokken neemt af, blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vorige maand steeg het aantal besmettingen nog. Nu zijn er wereldwijd afgelopen week 5900 mensen positief getest. Dat is afname van 21 procent. Het heeft even geduurd, maar Ajax weet waar ze aan toe zijn in de eerste ronde van de Champions League. De Amsterdamse club mag het gaan opnemen tegen Liverpool, Napoli en Rangers. De eerste spelronde van de Champions League is 6 en 7 september. De groepsfase eindigt in verband met het WK-voetbal in Qatar al op 2 november. En scholieren in de Amerikaanse staat Missouri hebben pech. Daar is een 20 jaar oude regel weer ingevoerd. En nu is het toegestaan om als leraar leerlingen een corrigerende tik uit te delen. Ouders zouden op de eerste schooldag te horen hebben gekregen dat het beleid was aangepast, schrijft een Amerikaanse krant. Leraren mogen niet zomaar slaan, maar het alleen inzetten als laatste redmiddel. Het weer, het was warm, maar vooral aan zee is het afgekoeld. Morgen sowieso kouder, bewolkt, kans op wat buien en een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Vielen door een ongeluk tussen Badhoeverdorp en Knaupend Rottepolderplein 6 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu Alternative FM. me home Galloping the basement down below Vorige week uh, hadden we hem uh, hier telefonisch in de uitzending, deze Max Polman. En ook met hem zijn we bezig om hier naar de studio uh, te halen. Bovendien, hij zegt dat hij uh, van zandvoort houdt. Nou, dan uh, zullen we dat ook uh, zeker uh, gehoor aangeven. Maar dat zal nog even op zich laten wachten. Waarschijnlijk zal het ergens in oktober worden. Want Max uh, wil ook nog uh, even op vakantie. Dus Trudy was uh, de laatste single die hij heeft uitgebracht uh, voor het nieuws. Van acht uur heb je Von Vee gehoord met Turmoil, Turmoil. Nou, uh, onze muzikant uh, van dienst uh, in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... die is ook aanwezig. Dat is Losse Jos. Goedenavond. Hallo, goedenavond. <laughs> ja, uh, we moesten een beetje grinniken om de naam Losse Jos, Maar waar, waar, waar komt hij een beetje vandaan? Nou, Jos is ontstaan op de camping van een festival... Mm -hmm. waarbij ik uit mijn tent kwam en uh, mijn maten eigenlijk allemaal zeiden... morgen Jos... <laughs> Ja. En uh, los, dat kwam later toen ik uh, met die jongens op motorvakantie was. En ik uh, nou, kennelijk nogal uh, los was. Aha. Ja, En dat ben ik eigenlijk in het dagelijks leven van mezelf helemaal niet oh. zo. Dus het is ook een beetje ironisch. Uh, ja, dus dus, dus uh, je moet muziek maken om echt helemaal een ja, beetje... Uh, een beetje wel, je, ja. Ja, ja. ja, zo is dat. Nou, ik hoop dat we met dit gesprek je ja. ook even wat los kunnen maken. Los. Helemaal los. <laughs> want wat, dat gaat uh, helemaal goed. <laughs> um, ja, even, want je zat op een gegeven moment voordat we de uitzending in gingen... zei je van, hoe ben jij aan mij gekomen? Nou, dat is een beetje een vaag uh, verhaal. Het is, denk ik denk ergens uh, via Instagram is het ergens uh, gaan klemmen... Ergens. Of dat via de alternatieve VM weg is. Of van 3 voor 12 Noord-Holland. Dat weet ik even niet meer. Maar uh, ineens melden, uh, melden jij ze. Uh, dan ben ik nieuwsgierig. Want dan trigger dat. Wat, uh, wat doet deze meneer? Mm -hmm. uh, uh, je liet ook een bericht achter. Nou, uh, ik heb ook een, een uh, videoclip bij Dagdroombaan gemaakt. Lekker. Dat is nog niet zo lang geleden dat je dat gedaan hebt. Hè? Nee, klopt. Hij is oh. nu een klein maandje op, uh, op internet. We ja? zijn er wel eventjes mee bezig. Dat nog een heel ding. We hebben... Gefilmd en toen is de SD-kaart waarop mm. alle beelden stonden verloren gegaan. Dus toen moesten we het nog een keer filmen. Uh, maar nu is die er gelukkig. Ja, ja. Uh, Je hebt volgens mij ook een beetje in je hoofd te hebben zitten van zo wil ik het hebben met die clip. Ja, we, zijn er wel echt, we hebben wel echt een soort uh, verhaaltje van tevoren bedacht. Mm. En uh, het sluit heel naadloos aan op, uh, op, een, op mijn vorige fase in mijn eigen leven toen ik voor de bank werkte. Ja. Um, en daar wilde ik wel uh, afscheid van nemen in deze videoclip. En dat ja. is volgens mij wel gelukt. Ja, volgens mij ook wel, ja. Ik, ik heb ook zoiets van. Uh, nou ja, je, je zegt nu over dat het met de bank uh, te maken heeft. Ja. En uh, is, is mijn, meteen mijn vraag. Uh, heb je dat, dan dat hele stuk van die gasten met Leopold Witte... en noem ze maar op... Uh, de, de, de, de bank... Uh, door nou. de bank genomen. Heb je dat... Uh, nee, dan ik heb je bereiken, niet? dat sinds ik er weg ben... Uh, hou ik me ver van alles wat met de bank te maken heeft. Ah, dus, ja. dus het is... Uh, nu gewoon... Uh, uh, je bent nu gewoon muzikant Ja, geworden. nu ben ik echt vol met de muziek bezig. Ja. Bevalt dat? Heel goed, ja. Ja, ja zeker. Um, ja, want... Uh, Paranoia is een ander uh, werkje. Dat is de meest recente die je ja, gemaakt hebt. Dat klopt, dat is ja. mijn nieuwe single. Ja. Ja. Um, is het de bedoeling dat we nog uh, in de komende tijd nog uh, wat uh, gaan, je, gaan verwachten van jou? Ja, zeker. Ik ben al best wel ver met mijn tweede album. Mm -hmm. en, uh, waar ik mijn eerste album echt helemaal in mijn eentje heb opgenomen. Alles zelf ingespeeld. Uiteindelijk wel laten mixen door uh, Tijmen van Wageningen in ja. Den Haag. Ja. Uh, wil ik met deze plaat ook wel iets meer muzikanten uitnodigen. Dus ik heb nu een hele goede drummer gevonden die... Uh, uh, komt uh, ja, binnenkort wat dingetjes met me opnemen. Zijn we een beetje mee aan het oefenen. Ondertussen heb ik de basis van heel veel tracks al, uh, al liggen. Dus dat uh, gaat heel gestaag. Ja, uh, je komt uit de hoofdstad, hè, geloof ik. Wie komt uit de hoofdstad? Jij. Ik kom uit Hillegom oorspronkelijk. Hillegom, kijk. Maar ik woon in Haarlem. In Haarlem? Ja, ja dan, uh, dan heb jij wel zeker een zekere binding met deze regio. Zeker. Uh, uh, en, en eigenlijk ook, uh, nou, natuurlijk, Noord-Holland. Want daar gaat het uh, uiteindelijk om. Zeker. Uh, ja, want de vraag is... waarom... Eh, dat je ineens op die radar bent gekomen... maar ben je dan nog niet zo lang bezig? Of nee. Je... Nou, ik heb hier zat ik in een bandje... Ja. en daar... Eh, ja, dat was toch meer een band... die eigenlijk bestond in de repetitieruimte... En, mm -hmm. Ik probeer nu met Losse Jos Project echt wel uh, mijn best te doen... om een beetje output te leveren in de vorm van social media en zo. En kennelijk uh, werpt dat toch zijn vruchten af op een bepaalde manier. Je zit hier. Daarom. En dan heeft, het, dan heeft het zeker uh, werking uh, gehad. En we gaan vanavond dus natuurlijk uh, van, ja, uh, van jouw kant uh, muziek horen. Absoluut. Uh, en wat het is, Nou, dan zou ik uh, zeggen ga kijken op YouTube... We zitten ook op televisie. Kijk, als ik nu naar mezelf kijk, dan uh, zie ik me nog ergens verschuild zitten achter een, uh, achter een box. Mm -hmm. Maar over een seconde of tien, kijk, komt hij al. En dan, uh, dan kijk ik uh, naar mezelf uh, in, in, in de camera wat, wat dat gaat. Uh, we gaan zo direct uh, wat uh, van je horen, in ieder geval. Dus dat uh, zo. Absoluut. Maar we gaan eerst nog even een stuk uh, muziek draaien. En dat is Charlotte met uh, perfume. is zij geweest uh, dat het moment was... dat we ook hier onze muzikale burgemeester... de heer David Molenburg hadden uitgenodigd. Dus in dat opzicht helemaal duidelijk. Het is uh, tijd voor losse Jos. Want uh, hij, zit, uh, hij zit er klaar voor. En het, uh, het zijn drie nummers achter elkaar. Dus uh, dat, uh, dat is altijd wel heel fijn. Uh, en het eerste nummer wat hij laat horen is... Ontkoppelen. Ik ben ermee begonnen, dus zal ik doorgaan Ik had het nog niet stopgezet, ik had het al gedaan Ik was een hele jongen, langzaam werd ik man Zal me niet te veel herinneren, dat het sneller kan aan van hun kleermaker uit hun verloren tijd Verzamel het vermogen uit te houden, het is slechts het lichaam dat leidt Koppel mij los van het moederschip, ik dool wat in het rond want een vlag op een planeet, stop hem diep in de grond. Hou een race met het vlaggenschip, er kan maar een winnaar zijn. Maakt niet uit wie of dat het is, de buit is altijd klein. Uh, ik was hem ontkoppelen. Ik heb met uh, heel veel uh, aandacht even naar zitten luisteren. Er zitten toch ook weer doorkijkjes in, uh, in, in dit uh, nummer. Dat vind ik altijd wel mooi. Ja, en dan zijn we toegekomen aan het nummer waar de clip bij is gemaakt. Zeker. En wil je die clip zien? Verwijs ik je even door naar de aankondiging van, uh, van dit uh, programma 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want daar zit hij bij. Uh, dus als je op het bericht klikt, uh, zie je links meteen ook uh, de videoclip ernaast uh, uh, staan. En uh, daar uh, gaat het over de dagdroombaan. En die is natuurlijk voor meerdere uitleg vatbaar. De stem die hij gekregen had was niet zo naar zijn zin Hij overstemde mij en hij slaagde daar ook in Ik luisterde niet zo, maar ik hoorde wat hij zei Ene hoor in andere uit, het leek een woordenbrei kon het niet helpen, maar het wond mij op Adrenaline toe voor zonder stop. Ik moest op zoek gaan naar een goede psychiater. Ik dacht alleen maar, pik, ik zie je later. Zo blij dat komt niet door jou en ook niet door mij. We komen er is wel weer bovenop. Het zit toch alleen maar in mijn kop. Ja, voordat je het weet, is het nummer alweer voorbij. Dat is een korte: uh, ja, het is een hele korte uh, en dan de derde van het uh, van eerste blokje en dat heet Op en hier. Voor je ogen. Al vergeet ik altijd wel iets wat ik meeneem. Dat kan ik toch alleen maar verliezen. Liefst liet ik je thuis. Want dan was ik je nooit meer kwijt. Ik kom naar huis, en het liefst bleef ik daar voor altijd. Ik heb niet langer tijd voor spijt. Slijt de dagen in een versleten broek. Lees de vergeelde pagina's van een te vaak gelezen boek. Val in slaap op een veel te kleine bank. Word wakker voel de stijfheid in de gehele rechterflank. Er zijn dagen dat ik trots op mezelf ben, omdat ik iets heb gedaan. Iets dat moest iets gemaakt, iets dat zin geeft aan het bestaan. Vandaag de dag is het niet langer lastig om je niet te vervelen. Alle apparaten om je heen, ze zorgen voor elkaar. je leven kun je kijken, naar een heel fel beeld Waar jij je achter verschanst Heb je ritme, zie de groene lijn op en neer gaan voor je ogen Zolang bewogen wordt, is er niet veel aan de hand Blok uh, zit erop. Uh, en zo dadelijk uh, gaan we natuurlijk nog even met uh, Jos even verder uh, praten. Maar we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere dingen die nog uh, voorbij uh, moeten komen, omdat dat nu eenmaal uh, de maand augustus betreft. Als het gaat om de nieuwe muziek. En bijvoorbeeld deze, uh, die is uh, begin augustus uitgebracht. Das Pien, en dit heet Karma. Uh, een beetje, dit is trouwens Pien met Karma. Ik, ik zit er een beetje na te denken bij dat, uh, bij dat laatste nummer wat je gezongen hebt. Ik ben aan het multitasken. En dat is op en neer voor je ogen met het beeld. Uh, dus ik, uh, moest er, uh, ik, denk, ik zit er ineens aan te denken aan dat nummer. Dus is het een beetje een maatschappelijk kritisch zong eigenlijk? Nou, er zitten, kleine, er zitten wel kleine subtiele verwijzingen in. Uh, ja. Je leven spenderen achter een flikkerend scherm, ja. Ja, dit ik, ik, ja. is het nu ook even zo. Maar, ja, uh, ja, <laughs> de... ja, ja, Ja, je bent omringd door beeld Ja, ja, je bent... Is, is dat een beetje de... Mo ik zou bijna zeggen... Ik wilde dat eigenlijk een beetje aan de... Modern technology. Ja. Moderne techniek. Ja, dat... Uh... Het is niet altijd zegen, denk ik. Nee, maar het is ook de reden waarom ik hier nu zit. Dus ja. ik moet er ook niet te erg op afgeven. Maar je moet er wel de balans in vinden. Uh, dat laatste is denk ik ook wel heel belangrijk dat dat Zeker. gebeurt. Want uh, voordat je het weet uh, neemt, uh, neemt alles eigenlijk uh, in dat opzicht uh, bezit. En dat is natuurlijk ook niet uh, denk ik uh, de bedoeling. Zeker niet. Uh, is dat dan... Ik leg hem weg meteen, want, uh, want anders dan blijf ik aan de gang. Uh, dus, uh, maar uh, is het uh, dan wel eens zo dat, wat de, dat mensen dat wel eens vergeten in, de, in dat opzicht? Weet ik niet. Ik kan alleen maar uh. van mezelf spreken en ik vergeet het Maar wel. zie jij dat beeld dan? Als je ergens bijvoorbeeld in een trein zit of wat dan ook... Uh, dat, Zit er even ja, een van gast dat beeld, die dan... Toch? Ja, tuurlijk. Het is bijna normaler om op het perron op je telefoon te zitten en dat je om je heen kijkt, toch? Ja. En jij ja. kijkt dan liever wel om je heen, want dan kan ja, je misschien nog wel. iets, uh, iets, iets opvallen. Uh, ja, je wat kan dat zomaar dat dat. iets zien, ja, ja. tuurlijk. Ja. Werkt dat het ook uh, dan? Hè? Want ik hoor vaker van muzikanten dat uh, liedjes kunnen ontstaan in een trein of wat dan ook. Ik weet uh, ja. dat uh, bijvoorbeeld... Uh, Paul Bond, die heeft me wel eens verteld. Dat hij uh, eens een keer in een trein zat en uh, ontstond er een liedje. En dat waren er nog een paar die, ja. die, dat, uh, die dat hadden. Dus ja. bij jou dus eigenlijk ook. Het kan overal. Ja. Het kan altijd en overal. Ja. Dus ik heb ook bijna altijd wel iets bij me om op te schrijven. Hè, soms ook wel met mijn telefoon. Dus, ja, dus ja, ja, toch weer dat ja. ding, maar dan ja. wel met een. Nou, uh, ja, maar een dan nut. heeft het een reden. Dus exact. het is een functionele reden. Ook. Exact, ja. exact. Uh, maar uh, als ik dan op een gegeven moment ook uh, denk. Hè, en dat, dat opzicht. Uh, Maak jij dan muziek wat er in je omgeving gebeurt, of hebben ze dan toch, uh, of, of zitten dan uh, toch een beetje die maatschappelijke lading uh, in, in dat? Uh, in nou, dat... ik denk dat ik probeer om uh, te kijken wat er vanuit mijn eigen belevingswereld te vertalen is naar iedereen, of mm -hmm. tenminste naar een grote groep. En wat ik vaak gelukkig terugkrijg van mensen is dat ze ondanks dat ik niet heel direct dingen aanstip, er wel degelijk dingen uit mijn tekst te halen. Dus mm -hmm. Dat is wel op zich tof. Ja. Ja. Uh, en is het ook uh, van... Nou, Jos... Je hebt een fijne spiegel voor mijn snuffert uh, gehouden. Uh, in dat uh. Want het, uh, ik bedoel... Ik had dat net ook... Zit ik al die, die rot dingen ja. weer... Al die meldingen ja. weg, uh, weg ja. te werken. Want uh, ik, ik, ik vind het al en toe vervelend... Uh, dat het dan een hele waslijst met meldingen. Ja, dan moet ik ze er allemaal doorlopen. En dan ben ik ja. weer blij dat ik hem weer, uh, ja. weer even weggelegd heb. Ja. En als ik dat staande de uitzending, dan vind ik het al helemaal vervelend. Dus dat, dat is uh, bij deze mijn excuses. <laughs> nou, geen, dus, geen enkel probleem. Ja, ik nee. maak mezelf er ook schuldig aan. Dus. Ja. Aha. ja. Ja. Uh, leven we dan in. Ja, uh, ik zit nog even door te borduren op dit, uh, op dit thema op en neer voor je ogen. Maar leven we dan ook in een sociale mediawereld op dit moment? Ja, natuurlijk. Ja? ja, dat is. Uh, Bijna onontkoombaar. Ja. Ik heb me er heel lang aan weten te ont, uh, onttrekken en daar ja. echt niet aan meegedaan. Maar ja, je komt dan tegenwoordig niet zo ver meer. Nee. En ik wil, wel, ik wil graag dat mensen mijn muziek horen en ja. dat mensen mijn boekje lezen. En dan heb je het wel gewoon nodig. Ja, uh, ja daar ontkom je is, er niet aan. Het ja. is een noodzakelijk kwaad. Zo denk ik er ook over. Ja, ja. zo denk ik er eerlijk gezegd ook over. Ja. Je, je, moet, je moet af en toe uh, moet het, maar. Ja. Het is niet echt een hobby. Eh, nee. Ik zit het liefst eh, gewoon artikeltjes uh, uit te werken. Voor, uh, of voor onze eigen website. Of maar ook achter een scherm waarschijnlijk. Ja, maar het maar dat is een, ook weer een functionele ja, reden. Want ik heb, liever, ik heb liever een dat verhaaltje wat ik over een muzikant vertel. En dan ook nog over de muziek wat hij maakt. Of zij maakt. Mm -hmm. En dan uh, voel ik mij uh, gelukkig. Want ja. uh, dan ja. denk ik, ja, uh, ik heb liever dat dan dat. Uh, ja. En natuurlijk, met mensen praten over muziek. Dat vind ja. ik ook, uh, ook tof. mooi. Zeker. Dus ja. zeker. Um, Nederlandstalig, waar is het mee te vergelijken? Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja? Ik heb vroeger wel, wel echt wel naar Spinvis geluisterd. Maar ik zou nou niet per se willen zit zeggen... Er zit een dat beetje hij, erin uh, in verstopt eigenlijk. Ik denk niet? dat er wel bepaalde misschien... Hè, dat is natuurlijk wel. Uh, ik mag, mag blij zijn als ik in zijn schaduw sta. Maar uh, misschien wat taalkundige grapjes die hij ook wel uh, mm -hmm. hanteert af en toe. Um, en ja, weet je, die eerste plaat, die is wel met veel drumcomputer opgenomen. En mm. een beetje gekke geluidjes. En uh, ja, dat is, daar, daar is natuurlijk een hele traditie in van ja. mensen die dat gedaan hebben. Ja. Ja. Um, is het ook zo um, dat je bij jou een, ook een liedje ontstaat op de akoestische gitaar? Meestal wel. Ja. Uh, meestal wel, soms heb ik al een stukje tekst en dan ga ik zitten met gitaar. En dan, dan zeg ik het stukje tekst. En dan heb ik eigenlijk al vrij snel een idee van wat, wat er voor lijntje. Uh, qua akkoorden of wat dan ook onder moet komen. Mm -hmm. Maar in het verleden ook al met een piano een keer gezeten. Het is dus niet dat ik piano kan spelen. Maar zo bij een paar akkoordjes spelen. En dan uh, op die ja, manier een ja, beetje goed. wat uitvogelen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, want uh, het, het, ruwe, het ruwe materiaal ontstaat dan op een gegeven moment ook. Denk ik, Zeker. Op deze manier. Ja. Um, goed, ja. dat, dat is uh, de kant van, de, van de, uh, de muziek. Merk je ook dat er inmiddels... Uh, nu ook wel een beetje een uh, belangstelling uh, staat. Merk, uh, heb je optredens? Heb je überhaupt uh, dat er nu... Of ja, ik is heb dat een beetje... wel wat dingen gedaan. Ja? En uh, ja, ik sta heel erg open om uh, meer shows te doen. Alleen ik ben niet, uh, nog niet per se de beste persoon in het regelen van optredens. Ja. Dus uh, het moet allemaal een beetje op me afkomen. Ja, ja, ja. Dus, het is, uh, dus je moet het zelf een beetje uitvogelen. Uh, ja. Het... ja, ik doe het allemaal heel graag. Maar uh, ik vind het moeilijk om mezelf naar voren te schuiven. Dat, daar zit een stukje bescheidenheid in, denk ik. Ja, of gewoon angst. Ik weet het niet. Ja, ja. ja. Nou ja goed. Het, uh, het hoort er wel bij natuurlijk. Ja, absoluut. Uh, ja. absoluut. Um, ja, nou ja, goed. Uh, je hebt al één album achter je naam uh, staan. W wanneer is dat uitgebracht? Uh, begin... Begin 2022 volgens mij. Oké, okay, dus dat ja. is nog niet jij zo gek lang. Nee, wel, daar ben ik wel echt een tijdje mee bezig geweest. Ja. En, uh, en ik was eerst ook... Want ik wilde eerst alles zelf doen. Dus ik was ook zelf begonnen met mixen. Hmm. En daar liep ik gewoon heel erg in vast. Ik kwam, maar toen kwam ik er echt achter dat dat echt een, een vak apart is. Ja. Dus dat zal ik in, het, in de toekomst ook nooit meer zelf doen. Nee. Ik heb nu een leuke gast gevonden die mijn volgende dingen gaat mixen. Ja. Dus dat is uh, tof. Ja. Ja. En zo uh, kom je van uh, het een, het ander en... Uh, ontvouwt zich eigenlijk als het Ja, waarder. zo voelt het ook echt. Ja, ja, ja en door Is het een gewoon, soort uh, uh, uh, ontdekkingstocht in muziekland voor jou op dit moment. Ja, absoluut, want ik weet er nog helemaal niks van, dus, dus alles, alles, is nieuw. Ja, ja. ja. Nou ja, goed. De, het, het begin is er in ieder geval. Het prille begin. Het ja. Prille begin. Ja. En je hebt nu in, de, in ieder geval een podium te pakken ja. door even bij. 3 voor 12 Noord-Holland. Want dit gaat onder de vlag van 3 voor 12. Ja, er staan al ben, allerlei altijd uh, FM dingen. Maar het is toch echt een 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, ik ben zeer dankbaar dat ik hier mag zijn. Dus ja. Um, en dat je op uh, de website hebt uh, gestaan in de aankondiging. En dat we je clip daar nog even tussen hebben gefrommeld. Ja, want dat is in ieder geval uh, van... Uh, dan gaan ze toch op een gegeven moment... Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Want dat is natuurlijk... Uh, dat willen we. Dat willen we natuurlijk. Uh, we gaan nog even een stuk uh, muziek uh, laten horen. En dat is uh, Fiep met uh, Daydreaming. Of beter gezegd, uh, wie schuilt daarachter is Franti Marasova. Zij maakt onderdeel uit van personal trainer. En die personal trainer, dat is ook weer een leuk bruggetje. Want uh, die uh, zijn te zien in Marktkabaal. En dat is volgend weekend in de Centrale Markthal. Nou, uh, voor Jaapie Koper geldt dat niet. Want die komt het dorp niet uit. Want dan is er een, een of andere groot evenement. Wat met 20 dure dinky toys te maken heeft. Dus dat gaat hem zeker niet worden. Um, dan, uh, dat is uh, dus het uh, verhaal over uh, Mark Cabal. En uh, de centrale markthaal uh, waar Personal Trainer en dus deze Betty Jackhammer... maar dan als bandlid van Personal Trainer is uh, te zien. En Fiep met Daydreaming. We gaan er nog eentje draaien en dan gaan we Erik Rijnouw eens even lekker uh, lastig vallen. En uh, dat is de vorige single die hij heeft uitgebracht. En dat nummer dat heet Love Container. Container, dirty room with clothes dust on the floor. Can't take no more of this. I doubt myself when I am walking through your door. Still, I give you a kiss. The two food. Container. Your MacBook's on the table Uh, ik ken hem ook uh, in uh, de andere vorm met uh, Rino, uh, maar dat is uh, voltooid verleden tijd. Want uh, Erik, die heb ik wel eens uh, een aantal malen uh, gesproken. Sterker nog, hij is hier ook in de studio uh, geweest uh, bij de Rob Hackdown-woord, uh, want dat is uh, ja, het uh, aanknopingspunt. Ben weer blij dat ik hem weer aan de telefoon heb? Goedenavond, Erik. Hey, goedenavond. Ja, ja. Want uh, je bent hier ook, uh, geloof ik, twee keer geweest zelfs bij ons. Ja, volgens mij wel meerdere keren. Ja, ook nog met, uh, ja, met, ja. Uh, met, uh, met Lisa ben je hier geweest. Met uh, Lisa, tegenwoordig ja. ze Lia Rijn. Maar uh, dat, ja. ben je, dat was de allereerste keer, geloof ik ook. Dat was de eerste, allereerste keer, ja. ja, ja dus, dus, dus, Hoeveel jaar is dat alweer geleden? Nou, ik denk uh, toch wel, dat zal denk ik wel een jaar of zes, Misschien wel zeven terug ja, zijn, denk ik. Zes denk ik, ja, ja. Ja, want dat was een beetje in die periode als ik het, uh, als ik het wel heb. Um, goed, um, waar we het even met jou over willen hebben... is uh, natuurlijk uh, het feit dat je weer terug bent. Dat is één. Maar niet meer met die band. Nee, nou ja, in principe is het gewoon uh, het, het, hetzelfde project. Alleen dan nu meer een, uh, een solo... Rhino is ooit begonnen als ook een solo project. Mm -hmm. um, ik, ik heb al meerdere varianten gehad van die band. En toen op een gegeven moment is er uh, ook een, uh, ja, in 2017 geloof ik een beetje een soort van een bandwisseling geweest. En dat, uh, toen, dat was toen zo leuk. Dat was echt een soort power rock trio zeg maar. Mm -hmm. En dat was toen ook onder dezelfde naam weer. En um, ja, toen groeide dat toch meer iets in een echt een bandje zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, dus daar hebben we, we nummers mee uitgebracht. Carousel onder andere, en In My Eyes bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die heb je volgens mij ook nog wel eens gedraaid. Ja, Carousel ook. En uh, ja, ja. En uh, in principe is dat eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde. Ja. Uh, gewoon, er is gewoon weer eventjes een wissel van de wacht. Ah. Maar, uh, het, het, en, en het is gewoon nu de insteek is toch wel iets anders van. het is nu niet meer een band maar echt meer een solo project maar ik treed altijd nog wel gewoon op met, band. met een band ja. zeg maar, weet je wel. dus ja. net als bijvoorbeeld een Leah Wright ja ja ja, ja. want uh, daar waar je ook onderdeel van uit, uh, hebt uh, gemaakt maar toen heette ze nog Lisa en de Lumberjacks maar dat is wel ja, heel ver uh, gegaan. Dat wel weer, weer, weer terug, ja. <laughs> ja, um, ja, Mag je niet meer uitspreken. Nee, ik nee, nee, ga ik ook niet meer doen, want dat is, uh, dat is geweest. Uh, en uh, ja. ja, het is ook een beetje uit die periode Rob Hak daar wordt, uh, je kent het wel. Uh, ja. Maar ondertussen ben jij dat wel, al lang een beetje ontstegen. Want als je op een gegeven moment airplay krijgt bij de grote manier Leo Blokhuis, ja, dan uh, sta je volgens mij ook even paf, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Dat was wel een uh, mooi moment, ja. ja? ja, ja, wat ga, ja dat... dan, dan komt die sportvraag weer. Wat ging er dan door je heen? Ja. <laughs> nou ja, ik heb uh, vroeger met mijn ouders uh, al van jongs af aan keken wij altijd naar uh, de top 2000 Agogo. Weet ja, je, ja. Met die op kerk en Leo Blokhuis natuurlijk. Dus mm. dat is al vanaf jongs af aan wel een, een gezicht geweest voor mij op de televisie. Van dat is de, de, de meneer die alles weet van muziek, zeg maar. Mm, ja. En dan, uh, dat je dan nu uh, zoveel jaar later met je nieuwe EP, de, met je nieuwste werk zeg maar, door hem uh, aan het begin van zijn programma uh, eventjes gedraaid wordt met een uh, leuke introductie erbij. Dat is natuurlijk wel uh, fantastisch. Ja. Dat uh, is wel onwerkelijk. Ja, want het, uh, dat lijkt mij dan ook. Uh, dan zit je ineens uh, thuis en dan ineens kom, komt een uh, nummer bij jou bij uh, Leo Blokhuis ineens uh, voorbij zitten. Ja, Zoiets. Ja. Of, heeft hij, of heeft iemand van het productieteam gezegd: Erik, we gaan je vanavond draaien? Nou ja, de, de, de, de, er gebeuren natuurlijk ook al dingen achter de schermen. Ja. Uh, ja, nou ja, eigenlijk zegt Leo dat in zijn uh, introductiepraatje ook. Hè, van uh, de, de, iemand die uh, voor hem, werkt of Visser, die, uh, ja. die kiest af en toe wat, wat muziek uit. En die loopt op uh, muzikantendagen rond. Ja, ja. En uh, de, ja, de, de, de Menno heeft mij muziek gehoord op de Muzikantendag. Ja. En die zei van, uh, en, en nou, die, die staat er over het algemeen wel bekend, omdat die, die, die kan ook wel heel erg kritisch zijn. Aha. Uh, maar als hij dus echt iets goeds vindt, dan vindt hij het ook echt wel goed. En dan uh -huh. stuurt hij het wel door naar Leo, zeg maar. Ja. Dus ja. Uh, dat is wel een groot compliment. Uh, morgen komt Back to the Start uit. Ja. ja, dat, dat, dat heeft uh, dus uh, te maken met uh, de situatie van COVID en lockdowns en uh, noem maar op. Ja, onder andere. Onder andere ja. Uh, dus voor mij persoonlijk ging dat dus ook wel een beetje erover dat die band een soort van uit elkaar viel. Mm -hmm. En dat je... Uh, maar het gaat niet per se over één ding, trouwens, hoor. Je kan het op verschillende manieren, kan je het interpreteren. Dat is wel heel erg de bedoeling van het nummer. Ja. Maar het gaat er gewoon heel erg om van, nou, of een bandje uit elkaar valt, of een relatie valt uit elkaar, of uh, je, je wordt ontslagen bij een, een baan of zo, weet ik veel. Er, er, er stopt iets en er breekt een nieuw hoofdstuk aan. Mm -hmm. Uh, ja, ga je dan weer opnieuw uh, die steen naar boven rollen, zeg maar, mm. zoals in de, de mythe van uh, Sisyphus uh, wordt gezegd, zeg maar, uh, mm. terwijl je weet dat hij toch weer naar beneden zal vallen op een keer. Mm -hmm. En uh, ja, het, het antwoord is ja, dus gewoon van, uh, het is wel een, een nummer met een positieve insteek. Dat, uh, ja. Daar sta je ook wel een beetje om bekend, hè? Je ziet uh, toch, toch ook wel weer het positieve van iets. Ja, nou ja, ik vind eigenlijk dat een, uh, een nummer altijd, uh, ja, een beetje in het yin en yang principe, zeg maar, van, mm -hmm. de, de, in, in, in uh, negativiteit zit toch ook een klein vleugje positiviteit en in een heleboel positiviteit moet toch ook altijd een heel klein stukje vleugje pijn zitten, vind ik. Anders dan, dan wordt, ja, ik weet niet, dan is het in, niet in balans. Ben jij een yin-yang type of niet? Nou, ik heb niet echt uh, dat ik uh, Xenos, Yin, Yang uh, kunst aan de muur heb hangen bij mij thuis. <laughs> nee. Dat niet, nee. Maar uh, op zich, nou ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd op zich in, in wat uh, spirituele uh, dingen en zo. Maar ik beschouw me niet echt als een, uh, ja, een spiritueel uh, mens of zo per mm. se. Maar gewoon, ik vind dat altijd wel interessant. Ja, muzikale verkenner eigenlijk, als het ware. Ja, en voor muziek, uh, om uh, muzikale teksten, ja, gewoon om, om interessante teksten te blijven schrijven, blijf ik toch ook altijd gewoon wel op zoek naar, naar dingen, weet je wel. Naar interessante concepten in de filosofie of in de psychologie of dus in de spiritualiteit of in de religie misschien zelfs wel. Dus de, of politiek, dat uh, het moet toch wel een beetje inhoud hebben, die, die popmuziek. Ja. Het is wel, mag een popmuziek zijn, maar dat moet toch wel... Uh, ja, het moet er ergens over gaan. Ja. ja, Goed, we gaan hem uh, draaien. Back to the street. Of uh, nee, ik zeg back to the start. Uh, hier is Erik Rijnhoofd. The hands of my clock say 5 to 12. I pick a French book from the shelf. And put up my time for bed. Don't want to rest my head. Tomorrow's going to do that. I need the time. For something I can fulfill Tomorrow's closer to death I need the time that is left For something I can fulfill Rolling a boulder uphill When does it stop? When does it stop? This eternal despair Roll to the top To the start I hit snooze On my phone To it's noon Now I don't want to leave my room Where I can hide From the sun Half of my day is gone When does it stop? When does it stop? This eternal despair Roll to the top When I'm almost there De start. Uh, Erik Reino was dat. Uh, morgen komt hij uit. En dan uh, zullen we gaan meemaken... hoe het uh, verder gaat... Uh, in dat opzicht. Straks in het uh, volgende uur... Uh, komen er nog twee nummers... van Losios voorbij. Dus dat uh, hier live in de studio. En uh, zit er ook een gesprek in... met Joost van Beek. Hij is uh, van Westone. Want die zijn ook weer helemaal terug van weg geweest. Um, afgelopen week... Ik geloof gisteren hebben ze een videoclip online gezet. En dan denk je... Hey, het staat ook op Spotify. Nou, dat is dan weer net iets uh, wat, uh, wat voor die jongens... Ja, jongens, wat moeten we dan weer met Spotify? Nou, die wachten maar eventjes uh, zoiets. Uh, ze hebben hem wel aangemeld, hoor. Dus het zou best kunnen zijn dat hij vrijdag ook op Spotify uh, terug uh, te vinden is. Dat vinden we altijd leuk. Uh, wij zijn ook een beetje van die, uh, van die jongens die ons een beetje ons afzetten tegen het uh, verhaal Spotify. Want ja... Als je een hele grote, dure voetbalclub kunt sponsoren... dan, uh, dan denk ik, uh, nou, dan, dan komt dat wel. Euh, Zoiets zo dus. Uh, we gaan er nog uh, één uh, laten horen. En uh, ik, uh, ik heb de tijd zo ver vol lopen kletsen... dat ik uh, eigenlijk een uh, nummer had uh, willen draaien. Maar die kan ik niet meer draaien, want het was iets met vier minuten. Maar dan heb ik er nu eentje klaarstaan die ongeveer 3,5 minuut duurt. En daar gaan we het wel mee redden, want die komen uit Velsen. Is een beetje synthwave, een beetje postpunk. Uh, afijn, het is een beetje uh, van alles en nog wat. Jongens, het heet het Dorfstraat 3. En dit is een laatste single die ze hebben uitgebracht. Uh, en dat nummer dat heet Hoe Lang?